De woordvoerder zegt dat als er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van de wapenvergunning aan de schutter, Tristan van der Vlis, het korps niet automatisch schuld heeft aan de schietpartij. Van der Vlis schoot vorig jaar zes mensen dood en daarna zichzelf. Hij had ondanks een psychiatrisch verleden toch toestemming gekregen om wapens te bezitten. De premier van Grenada heeft iedereen in het land een dag vrijgegeven om de gouden medaille van hardloper Kirani James te vieren. De atleet won de gouden plak op de 400 meter. Het is de eerste olympische medaille die ooit door een inwoner van Grenada is gewonnen. De eilandengroep in de Caribe heeft 110.000 inwoners. Feyenoord heeft zich niet geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. In de Kuip verloren de Rotterdammers met 1-0 van Dynamo Kiev. De Oekraïners scoorden in de laatste minuut. De uitwedstrijd had Feyenoord verloren met 2-1. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Verder veel opklaringen. Komende ochtend vrij veel zon. Maar in de loop van de dag trekken er wat lichte buien over van west naar oost. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Mijn gast was zes jaar lang correspondent van het NHS journaal in Iran, Egypte en Jordanië... toen hij op een dag besloot dat het roer om moest... Hij vond het tijd om op een andere manier nieuws te brengen, en dat resulteerde in de oprichting van het internetplatform VG Movement, waarbij zo'n 150 journalisten en cartoonisten wereldwijd zijn aangesloten. Welkom Thomas Laudon. Dankjewel. Het blijft de sportzomer, dus tussendoor zal Lars Geerts verslag doen van de halve finale beachvolleybal die om 12 uur is begonnen, met als Nederlandse kandidaten Schuif en Nummerdoor. Gelukkig Thomas, blijf jij twee uur. Uh, we gaan eerst even naar Lars om te horen of er al in die eerste twee minuten iets te melden is. Lars. Nou, Er is in ieder geval te melden dat uh, de eerste set begonnen is. En dat het 4-3 is in het voordeel van het Duitse koppel Julius Brink en Jonas Rekkerman. Want dat zijn de tegenstanders vanavond op dit late uur. Schuil en nummer door dus in de halve finale van het beachvolleybaltoernooi de Olympische Spelen. Lange uh, broeken zie ik en lange mouwen want het is koud in Londen en het regent enigszins. En de beachvolleyballers zijn niet zo gewend om, om te spelen op dit toernooi tijdstip. Uh, maar dat hebben ze gisteren ook gedaan. Schuil en Nummerdoor. En gisteren wonnen ze. Dus waarom zou het vandaag niet mogelijk zijn? Nou bijvoorbeeld omdat Brink en Rekerman de regerend Europees kampioenen zijn. En uh, in 2009 een wereldtitel achter hun naam mochten schrijven. Dit is een koppel om absoluut rekening mee te houden. Vorig jaar in Marokko troffen Schuil en Nummerdoor. Brink en Rekerman voor het laatst. Toen was uh, de wedstrijd voor Schuil en Nummerdoor. Maar het is een lastig tegenstander, dat weten de Nederlanders, ze zullen uitstekend moeten serveren... en heel goed moeten aanvallen om dit Duitse koppel te kunnen verslaan. En voorlopig zit dat er nog niet in, want ik zie een voorsprong... voor de Duitsers op het bord 6-3. Dankjewel, Lars. Later in deze uitzending zullen we meer van je horen. Thomas Laudun, zes jaar lang deed je verslag voor diverse media... ik zei het al, vanuit het Midden-Oosten. Beschrijf eens een week in het leven van een correspondent... Ja, er waren hele verschillende weken, zaten ertussen. <laughs> er waren natuurlijk weken dat je... Ik was uh, in het begin freelancer in Iran. En uh, er waren weken dat, uh, ja, dat ik met mijn vrouw daar zat, met Annegien... en dat we zeiden van... Hmm zouden deze week uh, nog uh, geld verdiend gaan worden. Want je was freelancer? Ik was in Iran freelancer. Uh, maar er waren natuurlijk ook weken dat je van gekheid niet meer wist... Uh, waar je de tijd vandaan moest halen om, om iedereen die, die wat wilde hebben... Uh, ook te voorzien van, uh, van, van berichtgeving. Um, ik, ik werkte daar uh, voor, voor televisie. Ik was videojournalist daar... Uh, en ik, uh, ik werkte ook voor de radio. Ik deed de, de Radio 1 in de Wereldomroep. En uh, ik schreef voor Elsevier, ik schreef voor Trouw. Maar ik, schreef, ik werkte bijvoorbeeld ook, ik verving ook de BBC-correspondent af en toe daar. En ik, ik werkte voor CNN, en ik werkte voor de Chileense televisie, en ik werkte voor de Singaporeese televisie, en ik werkte voor Radio France Internationale. Dus je had, uh, je had eigenlijk een, een. Ik had uiteindelijk iets van 16 opdrachtgevers in Iran. En dat was heel erg leuk, omdat je daardoor uh, uh, heel, heel duidelijk kon kiezen wat je wel deed en wat je niet deed. Uh, maar op drukke dagen uh, ja, wilde je 16 opdrachtgevers uh, tevreden houden. Ja, Dan, uh, dan was het echt uh, ja, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat doorwerken. En in, in Iran was het ook bovendien nog heel duidelijk zo dat bijvoorbeeld als er studenten gearresteerd werden of dat soort dingen, dan, dan was dat het soort bericht uh, dat de wereld verwachtte uit Teheran. En uh, nou ja, dan, dan, dan, dan kon ik mijn lol op, zeg maar. Want dan kon ik uh, op alle zenders en, alle, en op alle kanalen die, uh, die, die wilden dat ik iets voor ze deed, kon ik terecht. Um, maar als ik verhalen wilde maken die echt meer over, over Iran zelf gingen en die meer het perspectief, het Iraanse perspectief, ook aangaven, ja, dan was het vaak vechten om dat, dat erdoor te krijgen. En dat lukt ook lang niet altijd. Want waarom, waarom was dat een gevecht om dat erdoor te krijgen? Um, nou, dit was een van de dingen die ik, uh, die ik op een gegeven moment begon te merken. Is dat uh, in, de, in, in de landen van, in, waar, waar ik voor werkte, waar, voor, bij de media waar ik voor werkte. Uh, uh, bestond een beeld van, van, van Iran. En um, dat beeld doorbreken is heel ingewikkeld. En je hebt een, een heel mooi voorbeeld is eigenlijk nog heel recent geweest met, met Hosni Mubarak. Uh, hoe lang hebben wij die man wel niet geportretteerd als de bondgenoot? Uh, het heeft echt heel lang geduurd, ook nog uh, in, de, in die, die periode... dat de, de opstand zich echt al aftekende in Egypte... voordat we uh, die man gingen neerzetten uh, als een dictator. Uh, ik, ik weet zelf nog dat ik een, uh, een, een verhaal graag wilde maken... en ook gemaakt heb uiteindelijk... over martelingen in Egyptische gevangenissen. Uh, waarbij ik zelfs beeld had van hoe die gevangenen... eraan toe waren na die martelingen. Uh, maar dat kreeg ik er niet door. Dat en wat verhaal. was het argument? Um, ja, de, de, eigenlijk heel onduidelijk. En dat, dat was vaak ook nog zo frustrerend. Het, het, het, het, dat, dat, dat zette mij ook heel erg, erg aan het denken. Er was nooit een echt goed argument om het niet te doen. Maar dan zou je kunnen zeggen... dan had jij het er doorheen kunnen drukken. Er geen... Ja, dat heb, ik heb het dus ook gemaakt... En uh, om het er doorheen gedrukt te krijgen ook. En ik heb het ook verstuurd. Uh, het heeft een jaar op de plank gelegen. Uh, is niet uitgezonden. En na een jaar uh, moest er ergens een gat gevuld worden in een late uh, uitzending. En, uh, en toen is het uiteindelijk alsnog uitgezonden. Uh, maar dat, dat, dat argument was voor mij niet duidelijk. En net zo goed uh, andersom was, was voor mij achteraf gezien. Uh, heb ik heel vaak nagedacht over... Goh, Waarom was die Iraanse student die gearresteerd werd wel nieuws? Uh, terwijl als dat in Egypte gebeurde, uh, was dat geen nieuws. Kon je daar je vinger op leggen? Daar ben ik uh, uh, lang mee bezig geweest om, daar, uh, om daarover na te denken. Dat, dat, dat, dat combineerde met nog een heleboel andere dingen ook natuurlijk waar je over nadenkt. Uh, maar uh, uiteindelijk werd het voor mij wel werd het steeds duidelijker dat dat te maken had met het beeld dat bestond in het land waar je voor werkte en waar je vandaan kwam. Over het land waar je over werkte. En uh, het, het, het, het, heel duidelijk en heel simplistisch gezegd. Uh, vanuit Iran. Uh, zijn we gewend om uh, dingen te zien over. over, over mullahs met baarden. Die, uh, die. hele radicale dingen zeggen over het Westen. en die, en die, die, die, die, die, die een vijandige houding aannemen. ten opzichte van, van ons. En, die, die, ja, en wij ten opzichte van hun. Dat is, dat is duidelijk een vijandelijk land. Hè? De axis of evil. Nou, noem het allemaal op. Alle mogelijke uh, manieren waarop dat gezegd is. En. Uit Egypte, waar ik later kwam, was, was het tegenovergestelde aan de hand. en dat, dat was wel iets dat gewoon te maken heeft met beeldvorming. Ja. Maar het is een wonderlijke paradox, want ze sturen jou als correspondent naar een land... omdat er uh, niet genoeg know-how is hier op de redactie zelf. Ze willen van iemand horen die daar woont, die daar werkt, die het ziet. En dan filteren ze vervolgens het, uh, de keuze van jouw nieuws. Ja, dat gebeurt inderdaad een in belangrijke maken. Ik denk dat, dat, dat was ook wel een, een gesprek dat, uh, dat ik met heel veel correspondenten had. En dat is, ik bedoel, uh, laten we voor de duidelijkheid, wel even, dat is niet iets typisch Nederlands. Dat, uh, dat gebeurt overal. Ik had, ik had die discussie met uh, correspondenten uit Griekenland, uh, uit Engeland, uit uh, Duitsland, uit uh, Noorwegen. die dat allemaal zo meemaakten. En uh, ja, sommigen sommige hadden daar geen probleem mee, maar een heleboel hadden daar wel, uh, ja, wel zo hun ideeën over. Goh, jongens, dan nou ben ik hier, en dan gaan we bijvoorbeeld toch de Reuters-berichten volgen. Die, die, die, zijn, die hebben een enorm sterke impact op wat er op een redactie uiteindelijk besloten wordt om te doen. En uh, ja, dat was, dat was wel een debat dat je, dat je vaak voerde ook wel met, uh, met de redactie hier. En uh, uh, de ene keer ging dat met, uh, ging dat met succes en uh, wist je ze te overtuigen... Uh, maar voor mij is een heel. Een, een voorbeeld dat bij mij nog in het geheugen gegrift staat. was dat. Agence France-Presse het voortdurend berichtte over een demonstratie. waar 100.000 mensen zouden zijn geweest in Teheran. Ik was ook bij die demonstratie en het waren er nog geen duizend. Maar ja, in Hilversum ligt dat op tafel. er zijn daar nou 100.000 mensen in Teheran. Dat, dat zou inderdaad voor Teheran. een grote demonstratie zijn geweest. Het was gewoon niet waar. Maar goed, probeer dan maar eens. daardoorheen te breken. en te zeggen: ja, het is gewoon niet waar. Dus dat soort situaties deden zich ook voor. En uh, ja, het, het was, het was een, een, een denk ik heel breed gedragen gevoel uh, onder correspondenten. En ik had het dus ook heel sterk van, goh, jongens, ik ben hier. Ik zie hier wat er gebeurt. Uh, en uh, laat, la, laat je leiden door die correspondenten. Laat je niet leiden uh, door die grote machtige uh, press agencies. Die mm -hmm. grote machtige partijen zoals Reuters en Associated Press. Maar uiteindelijk kreeg je geen poten aan de grond met deze visie? Nou, niet voldoende naar mijn zin, nee. Het was, uh, ik, ik vond het ontzettend jammer. Uh, ten eerste dat je, dat je dus inderdaad uh, um, sterk gestuurde berichtgeving hebt... Uh, uh, vanuit, vanuit het land waar je voor werkt. Hè. Ik bedoel... Uh, we doen nog een radio-uitzending waarbij uh, uh, de eerste zin van de, van de presentator was van. Uh, God, Thomas, uh, revolutie in Teheran. En was er, waren er rellen rondom een voetbalwedstrijd of iets dergelijks, was het, geloof ik? En dat ik dat echt moest nuanceren. En zeggen van: nou nee, maar er wordt wel gevochten op straat. En dan was het antwoord van de presentator. Was, revolutie dus. En het, dat wilden we heel graag horen. nee, geen revolutie. <laughs> daar zijn we helemaal nog niet. En daar zijn we nog altijd niet. Uh, in Teheran. Dus, dus da dat, dat was wel uh, uh, ja, uh, een strijd inderdaad voortdurend. Jij zat in Iran toen uh, de Twin Towers werden aangevallen. Ja, dat klopt. Wat betekende dat voor jou op dat moment? Ja, dat was uh, uh, wel echt een dag, zo'n dag waarvan je weet waar je was. Natuurlijk denk ik voor iedereen. En ik, bij mij staat dat ook nog echt helder op het netvlies. Uh, ik deelde in Teheran een, uh, een kantoor met uh, de BBC... met de Financial Times, The Economist en uh, Le Figaro. En ik stond op het, uh, in de kamer van de man van de BBC, want die had een televisie. En uh, daar stond ik te kijken... Uh, ik, ik had de radio gebeld over een verhaal, Radio 1 had ik gebeld... en die zeiden van, nou, wacht, we bellen je straks terug... want er is iets met een vliegtuig in, uh, in, de, in de Twin Towers in New York. Dus ik heb toen die televisie aangezet daar en ben er naartoe gelopen... en uh, al snel kwam de Financial Times man uh, naast, naast mij staan. Guy Dinmore was dat. En toen hebben we dus inderdaad met verbijstering staan kijken... En, uh, naar die vliegtuigen die de die, die Twin Towers invlogen. En Guy Dinmore die draaide zich op een gegeven moment om... en die legde een hand op mijn schouder en die zei... Thomas, uh, we krijgen het druk. En toen draaide hij zich om en toen, uh, toen liep hij de kamer uit. En uh, dat, daar had hij natuurlijk volkomen gelijk in... want ineens zaten wij in een van de landen... die uh, uh, de as van het kwaad genoemd werd. En, uh, uh, in een land dat grensde aan Afghanistan en, uh, uh, en aan Irak. En, uh, nou ja, dus je zat, ik zat ineens met mijn neus in de boter... Uh, Hou even het verhaal vast, want we moeten even terug naar Lars... want er schijnt iets spannends gebeurd te zijn bij het Folly het is een, uh, een groot probleem voor schuil en nummer door de servers van Brink en Rekkerman. Die krijgen ze maar niet onder controle. En dat betekent dat de Nederlanders tegen een achterstand van zes punten aankijken. In de eerste set 15-9 uh, maar liefst. De aanval van de Nederlanders loopt niet omdat hij verstoord wordt door de Duitse service. Te diep geslagen, ze moeten af en toe nog net van het zand oprapen. En dan hopen een fatsoenlijke aanval op te bouwen. Maar je hebt te maken met Jonas Rekkerman, 33 jaar en twee mensen. Een lang Die heeft een uitstekend blok. Daar heeft hij al jaren op getraind. Hij ziet het goed. En vooral Nummerdoor loopt dat tegenaan. Nummerdoor dat is sowieso de speler waar de Duitsers het op gemunt hebben. Bij die service. Ze denken dat hij de zwakkere aanvaller is. Je hebt maar twee spelers in het veld. Je mag de bal maar drie keer aanraken. Op het moment dat je op Nummerdoor serveert... weet je bijna zeker dat hij ook weer moet aanvallen. En dan staat daar het blok van Rekkerman. Gelukkig doen de Nederlanders iets terug. Maar het is 15. 11 nog wel in Duits voordeel. Dankjewel Lars. We komen in de tweede set bij je terug. Thomas Loudon. Je was aan het vertellen de dag dat de Twin Towers werden aangevallen. Jij zat in Iran als van het kwaad ineens. Uh, de context veranderde. Ja. Jouw collega zeiden: we krijgen druk. En toen? Ja, toen... toen... Eigenlijk eerst, uh, je eerste reactie is natuurlijk van, ja, afwachten van wat, wat gebeurt er in Iran. En kijken wat zijn de Iraanse reacties, wat zijn de reacties op straat. En uh, uh, ja, daar, daar ben ik toen ook natuurlijk uh, uitgebreid naartoe gegaan uh, tot mijn verbazing. En uh, ook tot de verbazing bleek achteraf van de Iraanse overheid. Kwamen er uh, een soort van solidariteitsmanifestaties in Teheran. Uh, waarbij mensen met kaarsen uh, over straat liepen. Uh, om uh, um, uh, uh, ja, de slachtoffers uh, te, te herdenken van, van de Twin Towers. En, maar daarnaast werd, waren er natuurlijk ook een heleboel uitingen van vreugde. Een soort van ja, Amerika. Je krijgt een koekje van eigen deeggevoel... wat die, wat die uh, Iraniërs heel sterk hadden. En... Uh, uh, daar heb ik ook wel over geschreven. En, uh, dat de, de, ik heb geprobeerd om, om ook uit te leggen waar, waar dat in Iran vandaan kwam, dat gevoel. En uh, om ook uit te leggen maar ja de, de invloed die Amerika jarenlang gehad heeft op Iran. Uh, waar uiteindelijk dus die revolutie in 1979 uit voortgekomen is. Die is gigantisch geweest. En daar denken heel veel Iraniërs niet met veel plezier aan terug aan die tijd. Uh, en dat heeft, dat heeft een enorme impact gehad op dat hele land. Die Shah is daar uh, in, uh, op zijn stoel gehouden door, uh, door de Amerikanen en de Britten. En uh, ja, daar was een soort van gevoel uh, onder, onder een deel van de Iraanse bevolking. Van, uh, en nou krijg jij een keer een klap. Uh -huh. En uh, dat heb ik geprobeerd te beschrijven. En uh, daar kreeg ik hele wisselende reacties op. Aan de ene kant kreeg ik mensen die zeiden van... Goh, uh, zo hadden wij het eigenlijk nog nooit bekeken vanuit uh -huh. dat perspectief. Uh, van ja, inderdaad, de Amerikanen die hebben daar waarschijnlijk toch wel invloed gehad... die heel ver is gegaan. En aan de andere kant kreeg ik ook reacties uh, van mensen die zeiden van zo, en wat ga je straks doen? Ga je ons het perspectief op de Holocaust vanuit het natieperspectief geven. Dus dat was, dat was aan de ene kant heel erg geaccepteerd. Aan de andere kant uh, mensen die daar echt enorme weerstand tegen, tegen hadden. En dat zette mij ook wel aan het denken van hé, hey, uh, ik ben hier, ik kan een perspectief geven vanuit een land waarvan we het perspectief eigenlijk niet kennen. En het wordt niet geaccepteerd. En ik, ja, en het wordt voor een deel niet geaccepteerd. Voor een deel juist wel en voor een deel niet. Ja. En dat, leiden, dat ene deel leiden, kan ik me voorstellen tot frustraties. Ja, nou ja, dit leidde vooral ook tot een, tot een gevoel van: Goh, maar het is wel ontzettend belangrijk om dat te gaan doen. Mm -hmm. En uh, steeds meer tot een gevoel van: Ja, en dat is eigenlijk wat ik wil doen als journalist. En uh, uh, later pas kwam daar het gevoel bij van: Ja, en dat is wat ik mogelijk wil maken voor andere journalisten om te doen. Uh, want dat is uiteindelijk wat VJ Movement uh, doet. Uh, maar dat, dat, ik vond dat ontzettend belangrijk... Dat je, dat, dat, daar een mogelijkheid, uh, dat je als journalist een mogelijkheid hebt... om een perspectief te laten zien dat onbekend is. En, uh, ja, of, of mensen het eens zijn met dat perspectief... vind ik helemaal niet belangrijk. Ik vind het wel belangrijk dat mensen er toegang toe hebben. En vanuit die gedachte um, ben je um, aan de slag gegaan met Fiji VG-movement. Kun je eens uitleggen hoe de opzet van deze beweging is... Ja, het is begonnen met een gedachte... Uh, de, de, de, de centrale zin die wij hanteren is... there's more than one truth, dus meer dan één waarheid. Uh, en dat is ook precies wat we willen laten zien met dat platform. Dus we hebben, we hebben gedacht, we moeten een netwerk opzetten... Uh, van zoveel mogelijk uh, correspondenten, lokale correspondenten en internationale... Uh, vanuit de hele wereld, die vanuit hun perspectief... Uh, een verhaal vertellen. Mm -hmm. Dus je hebt, je hebt in de journalistiek altijd het, de, de objectieve waarheid... en dat soort, hè, het streven daarnaar. En uh, wij hebben, proberen juist te zeggen... Van, ja, je kan niet van één individuele journalist... verwachten dat hij een objectief waar verhaal voor elkaar krijgt. Er is altijd een ander perspectief mogelijk. Wat je wel kunt proberen te doen... is uh, om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Wij moeten ook weer even wisselen van perspectief. Wij moeten terug naar de volleybal. Want we hebben de set gewonnen. Uh, nee, we hebben de set helaas verloren, Thomas. Ik kan er niks anders van maken. Het is 21-14 geworden voor de Duitsers. Ze verdedigen uitstekend, moet gezegd worden. Ik heb een aantal prachtige aanvallen gezien van Richard Schuil en Rijn de Nummerdoor. Maar dan zit er altijd weer een Duits handje tussen. En als de service van Nummerdoor niet loopt... die van Schuil nog enigszins, maar die van Nummerdoor niet... dan kom je iets tekort in deze wedstrijd. Zeker in deze eerste set. Ze zullen zich moeten herpakken, een iets agressiever gaan spelen. Dat mis ik een beetje bij Nummerdoor... En... Schuil. En wellicht dat ze dan nog iets tegenover Brink en Rekkerman uit Duitsland kunnen stellen. Maar de eerste set in ieder geval verloren... met 21-14. Opnieuw dank, Lars. En we horen je vast weer. En ik praat met Thomas Loudon. Hij is voormalig correspondent... in Iran, Egypte en Jordanië voor andere de NOS. Maar u heeft gehoord nog veel meer andere media. Wilt u meer weten over deze of andere uitzendingen... dan kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en de podcast... en als u zou willen vanaf morgen deze uitzending terugluisteren. Ja, jij zei het. Um, we hebben het altijd over objectief... Um, maar er is nooit één perspectief, er zijn meerdere perspectieven. En die willen we laten zien. Die willen we, we willen op die manier journalistiek bedrijven. Ja, die, zouden we heel, die willen we heel graag toegankelijk maken, kijk... Mm -hmm. Ik, eh, ik, ik ben me er best heel goed van bewust... dat niet iedereen zit te wachten op 26 perspectieven op een onderwerp. Uh, en zeker niet op ieder onderwerp. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is om, om ze toegankelijk te maken. Om ze, om ze, om ze te hebben. En uh, om te laten zien van... Hey jongens, je kunt dus verder kijken dan alleen dat ene perspectief. En de een zal dat doen en de ander zal dat niet doen. Nou, uh, helemaal helemaal uh, geen problemen mee. Maar ik, ik denk wel, zeker natuurlijk in, in, in geschreven vorm... heb je al veel meer nuance. En, uh, ik, ik ben uiteindelijk een videojournalist. Ik, ik, ik uh, vind vertellen in beeld uh, een, een prachtig medium. Daar kan je ontzettend veel mee bereiken en ontzettend veel mee doen. Uh, en daarin, juist daarin is veel minder uh, beschikbaar... dat verschillende perspectieven laat zien. En zeker niet gebundeld op één platform. En hoe doen jullie dat? Um, je zei, we werken met um, verschillende correspondenten, ook weer correspondenten. Mensen van lokale um, plekken, mensen ook internationaal die weer. Dus je, je laat allerlei mensen uit allerlei hoeken iets maken over één probleem. Um, we, we werken altijd met professionals. Uh, ik, ik denk dat burgerjournalistiek uh, een hele belangrijke rol heeft. Uh, maar wij hebben ervoor gekozen om, om met professionals te werken. Mm -hmm. uh, omdat die uh, ja, journalistiek is en blijft wel een vak. Ik denk dat voor burgerjournalistiek vooral uh, op momenten dat er niemand anders in de buurt is... of dat soort dingen een, een heel belangrijke rol weggelegd is. Maar om echt een verhaal te vertellen, uh, moet je volgens mij, uh, doe je dat volgens mij beter met professionele journalisten... We doen dat inderdaad met lokale journalisten en met internationale, een, een, een mix uh, daarvan. Uh, en die brengen, we, die brengen we bij elkaar. Um, soms zeggen we van nou jongens, uh, we zijn op zoek naar verhalen over onderwerp X. En dan komen er allerlei verhaalvoorstellen binnen. En als dat goede verhaalvoorstellen zijn, dan uh, gaat er een opdracht uit. Uh, soms zijn het de journalisten zelf die zeggen: Hé, hey, ik wil een mooi verhaal maken in Colombia over, weet ik het, de. de, de uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld een mooie serie over, over de, de, de Uribe, de, de, de dingen die, die onder president Uribe zijn gebeurd uh, met uh, corrupte agenten die heel veel mensen hebben omgebracht, omdat ze voor iedere strijder die ze hadden omgebracht uh, uh, een beloning kregen. Er zijn dus heel veel onschuldige mensen eh, ook het slachtoffer van geworden. Nou, Zo'n verhaal vinden wij zo aangrijpend dat we zeggen... van ja maak het maar, want we kennen het niet. Dus dan is het ook een ander perspectief. Het uh -huh. is een ander perspectief op Uribe dat voor nu eh, misschien op zichzelf staat. Eh, maar eh, het mooie van online is, je kunt blijven aanvullen. Dus dat kan het begin worden van een keten van verhalen en perspectieven eh, op, op dat thema. Zullen we uh, een klein stukje luisteren van één zo'n um, filmpje? De, veel filmpjes zijn zo rond de vier minuten. Hè? Er zijn sommige ja. langer. Um, en dit, deze film, misschien kan je er iets van zeggen... Uh, Moroccan split on alcohol bar. Ah ja, het gaat over de, het, de, de wetgeving in Marokko... die uh, het officieel verbiedt voor moslims... om uh, alcohol te gebruiken en te, en te kopen. Uh, maar tegelijkertijd, als ik me niet vergis... wordt er 123.000 liter... Uh, wijn geproduceerd per jaar in dat land. En die zou dan uh, volgens de officiële lezing... Uh, uitsluitend bedoeld zijn voor de toeristen. Maar iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat dat niet zo is. Uh, en er wordt natuurlijk gewoon uh, alcohol verkocht. En alcohol is ook een heel belangrijke... Of, productie van alcoholische dranken is belangrijk voor de economie. Dus er zijn dit allerlei haken en ogen aan. Maar er is nu een, een stroming uh, in Marokko die daar wat verder op tegen is. This transaction, shot on hidden camera inside a Moroccan liquor store, is against the law. In principle, in practice, it's more complicated. A 1967 royal decree prohibits the sale of alcohol to Muslims, 98% of Morocco's population. Officially, bars and liquor stores serve only foreigners. And in theory, it's 123,000 acres of vineyards produce wine for tourists. But even the government admits the law is rarely enforced. And in practice, legions of Moroccans buy alcohol in stores... and drink it in restaurants. Radio 1, Casa Luna. Colette van der Ven. Met Thomas Laudon, oprichter van Fiji Movement. En we worden net een van de hoeveel filmpjes op, die er op de site staan? Nou, we, we komen in de buurt van de 500 op de omdeel. 500. En ja. hoeveel uh, bezoekers? Hangt er helemaal vanaf, het is een onderwerp op zich. Maar eh, kijk, we hebben, we hebben een platform, eh, vgmovement.com... Eh, maar we hebben ook een YouTube-kanaal. En dat is eigenlijk heel interessant eh, voor ons als, als leerproces geweest. Eh, wij zijn natuurlijk net zoals iedereen begonnen met het bouwen van een website... en die wilden we grootmaken. Wat we ons niet gerealiseerd hebben in het begin... is dat we eigenlijk eh, eh, de Albert Kuip, eh, naast de Albert Kuip aan het bouwen waren... Um, en wat ik daarbij bedoel is, er is, er is al een ontzettend grote markt... Uh, voor video kijken uh, mm -hmm. online. En wij gingen daar een nieuwe markt naast maken. En gaandeweg kwamen we erachter dat dat een beetje lukte. Uh, maar toen we YouTube gingen inzetten, een YouTube-kanaal gingen bouwen... Uh, ontdekten we dat ja, mensen die video willen kijken, die gaan naar YouTube. Dus daar hebben we nu in, uh, in iets meer dan een jaar tijd... hebben we nu zo'n 4 miljoen views bijna... Uh, gekregen. En dat, dat begint interessant te worden. Dat moet nog steeds natuurlijk groeien, maar dat, uh, dat begint leuk te worden. En, en zie je ook dat uh, de meeste kijkers in bepaalde landen zitten? Ja, we hebben een enorme spreiding uh, van landen. Uh, eigenlijk nog maar een paar landen niet. Uh, dus we zijn nu, ik geloof in 195 landen hebben we kijkers. Uh, en we hebben ook kijkers in landen waar we het zelf eigenlijk niet zo erg hadden verwacht. En daar, zelfs heel veel daar, bijvoorbeeld in Bangladesh... Maar ook in Saudi-Arabië. Uh, soms zitten we ineens in Finland heel goed. Uh, en Amerika natuurlijk, omdat daar sowieso heel veel uh, op YouTube gedaan wordt. Uh, maar Pakistan is ook een land waar we goed zijn. Hoe verklaar je dat? Uh, soms heeft het te maken met, uh, met de soorten verhalen uh, die, die ineens uh, uh, ja, op de voorgrond komen. Uh, we, hebben, we hebben een, een aantal verhalen die, die goed bekeken zijn... die bijvoorbeeld gaan over, over uh, prostitutie in Pakistan. Uh, we hebben een aantal verhalen die, uh, die, die goed bekeken zijn... die, die gaan over, over homoseksualiteit en homorechten... Bijvoorbeeld, uh, uh, dus er zijn, de zijn kennelijk thema's die dan, die dan ineens ergens uh, opborrelen. Uh, er wordt natuurlijk veel geembed, dus dan, dan, dan verschijnt het ineens ergens anders. Uh, en, dan, en dan gaat het lopen, zo'n verhaal. Uh, soms duurt het ook heel lang voordat zo'n verhaal kan lopen. We zien dat verhalen, uh, wat, je, wat, je, wat je veel ziet en wat we ook horen van, van traditionele mediaorganisaties, is dat die in hun kijkers uh, aantallen vaak pieken hebben op de dagen van de uitzendingen. Wij zien dat verhalen groeien. Uh, in, in kijkersaantallen, over, soms over maanden. Uh, dus ja, de, de, dat, gaat, dat, loopt, dat verloopt gewoon heel anders. Wat mij opvalt is, ik heb uh, de, de thema's eens bekeken. Het zijn heel veel uh, sociaal-maatschappelijke thema's. Um, de Simon Wiesenthal's van de Rwandese genocide. Um, verkrachting als wapen in Burma. Portret van de Amerikaanse wapenfan. Um, zitten jullie... Um, aan de grens met actiejournalistiek? Of kun je dat niet zeggen? Eh, soms wel. Zeker. Ik denk, en en ik denk hoe verhoudt zich dat tot uh, wat jij zei van... Uh, we willen de complexiteit en uh, veel perspectieven laten zien? Nou ja, ik denk dat je uh, dat, dat perspectief van... van kijk, het is, het is aan de grens inderdaad, en wat je zegt... maar wat mij betreft wel graag nog aan de, aan de, aan de, aan de goede kant van de grens. Niet eroverheen. Uh, maar ik denk, wat zou er overheen zijn? Ik? Propaganda. Dat, uh, dat je echt heel duidelijke uh, stelling neemt uh, voor of tegen iets... en dat niet, met, niet meer met feiten onderbouwt en geen hoor- en wederhoor toepast. Dat zijn allemaal uh, voor ons dingen die, die, die, die gewoon uh, horen bij een goede journalistieke praktijk. En uh, die vinden wij ook heel belangrijk dat dat gebeurt. Um, maar we, we, je, hebt, je hebt ook, denk ik, te maken met um, landen waarin je werkt... waarin journalistiek ook gewoon op een iets andere manier... Uh, gebeurt. Als, als ik uh, zelf kijk naar de landen waar ik gewerkt heb... Uh, dan had je eigenlijk nergens uh, media die, die niet een politieke kleur hadden. Mm -hmm. uh, en je had nergens journalisten die niet een, een uh, journalist waren geworden... omdat ze uh, een bepaalde agenda belangrijk vonden. Uh, hier in Nederland zeggen wij over onze journalisten... en onze journalisten zeggen dat heel vaak ook over zichzelf... van ja, uh, wij zijn onafhankelijk... Uh, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. En uh, ik, ik vind, da, dat, is, dat is dus ook... Als, als ik nu als Nederlander naar een Mexicaanse journalist... of een Iraanse journalist toestap en zeg... van Jij moet onafhankelijk zijn. Jij moet je hele agenda loslaten. En uh, jij mag geen agenda hebben, dat kan niet. Dan kijkt hij me echt heel glazig aan. En dan zegt hij van... ja maar Wacht eens eventjes, ik, ik, ik vertel toch een verhaal. Uh, omdat ik graag uh, dat onder de aandacht wil brengen. Dat kan ik toch niet doen zonder daar... Uh, daarmee je ja, alleen al door het te vertellen een mening uh, geeft. Mm -hmm. Dus dat is, dat is ook iets wat wij, wat wij ook om die reden respecteren. Dat dat, dat, dat zo is. Uh, en er zijn ook een heleboel thema's. bedoel, uh, thema's over persvrijheid en aanvallen op de pers bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. Daar, daar hebben we ook een, een, aantal, uh, een aantal verhalen van. Uh, ja, daar zit inderdaad ook uh, uh, een, een gevoel bij. van nou, dit moet onder de aandacht gebracht worden, want het moet stoppen. Lars wil ook weer even aandacht voor de tussenstand. Ik wilde even vertellen dat Schuil en Nummerdor het tij in de tweede set niet hebben weten te keren. Het is 13-8 in het voordeel van de Duitsers. Dat komt vooral omdat Rijn de Nummerdor en Richard Schuil heel veel risico in de service leggen. En daardoor ook heel veel fouten maken. Ze moeten natuurlijk wel ze moeten iets tegen die Duitsers teweeg brengen. Maar dit Duitse koppel is zo ontzettend sterk dat ze zelfs daarop kunnen anticiperen. Ik zie moedeloze blikken in de ogen van Schuil en Nummerdor. En vraag me af of ze die finale uiteindelijk wel zullen halen. 13-8 dus in de tweede set. 13-8 in de tweede set. Nou, dat ziet er slecht voor ze uit, maar wij gaan hier door met ons spreken, want dat is ook heel belangrijk. het is gisteren er... een hele mooie Olympische dag, dus Precies. misschien vandaag een wat minder. Um, je, jullie willen graag uh, als Fiji Movement uh, context, um, de verschillende perspectieven. Gaan jullie ook terug, gaan jullie ook verder dan het nieuws? Gaan jullie terug als iets nieuws is geweest? en alle troepen zijn vertrokken, zeg maar? Heel graag. Ik bedoel, we hebben een, een mooi voorbeeld daarvan is op de uh, cartoonmovement.com. Daar hebben wij... Uh, dat is een tweede site. Ja, dat is, we, hebben, we ja? hebben twee platforms. We hebben één platform dat zich bezighoudt met videojournalistiek... en één platform, dat is vjmovement.com. Mm -hmm. uh, VictorJohanMovement.com. En de andere is cartoonmovement.com. En daar zijn, dat doen we politieke cartoons. Daar doen we stripjournalistiek. Uh, wat hartstikke mooi is, want dat... Uh, was het was natuurlijk heel moeilijk om dat goed te doen toen je het nog moest drukken. Maar ja, het, het, het internet leent zich daar natuurlijk geweldig voor. En dat is een hele mooie vorm van vertellen. Nou, met die stripjournalistiek bijvoorbeeld hebben we ook uh, gezegd van nou Haiti uh, en de aardbeving daar is natuurlijk een, een, een, een kolossale ramp geweest waar, waar op het moment dat die gebeurde en de periode daarna heel veel aandacht voor is geweest. Ook gigantisch veel geld voor is opgehaald uh, voor de wederopbouw. Uh, maar daarna, op de verjaardag van de aardbeving na, eigenlijk een beetje. Uh, vrijwel volledig van de radar is verdwenen. En uh, wij, hebben daar, uh, wij zijn daar naartoe gegaan. Een aantal mensen. Thierry uh, Royards is, is de man die uh, voor ons de, de, de Cartoon Movement uh, uh, runt. Dat is de hoofddirecteur van de Cartoon Movement. En die is naar Haiti gegaan. Die heeft daar uh, een maand, als ik me niet vergis, uh, gezeten, samen met. Uh, Matt Bors, een Amerikaanse uh, cartoonist. Um, en die hebben daar gezocht naar uh, een Haitiaanse uh, journalist... en een Haitiaanse uh, striptekenaar... Uh -huh. uh, die samen uh, een serie uh, strips, dus een stripverhaal konden maken... vanuit een Haitiaans perspectief... over de periode na uh, die aardbeving. En over de problematiek die is ontstaan na die aardbeving... en over wat daar nou uh, mee gebeurt. En dat doen wij inderdaad omdat we vinden... dat zoiets gewoon op de radar moet blijven. Uh, en dan is dit één manier van ons uh, om dat te doen. En die, die, die strip die, die is ook bijvoorbeeld opgenomen in, in Boston door een krant... Uh, in Haiti zelf, in de tentenkampen. Ja, wij willen heel graag dat dat ding gewoon zoveel mogelijk verspreid wordt. Kan je daar dan, op, of is dat een hele ouderwetse manier van denken... dan niet opnieuw een boek van maken? Uh, ja, dat zou je kunnen doen. Uh, Wij hebben ervoor gekozen om, uh, om het nu uh, op, uh, op maandelijkse basis... Uh, uh, een, een, um, een, een hoofdstuk uit te geven, zeg maar, online. En uiteindelijk kun je dat bundelen in een boek, absoluut. Ik bedoel, dat, dat is het aardige, je kunt, uh, je, je kunt dat uiteindelijk alsnog doen... Uh, als je dat wil, we hebben ja, ik heb, uh, dat boek wat ik jou toevallig, ik heb jou toevallig een boek gegeven dat we eerder hebben gemaakt uh, van cartoons. Bundelingen gewoon van politieke tekeningen die, uh, die, uh, die eerder gemaakt zijn. Die, die kun je, daar kun je altijd nog wat meer mee doen. Er is een cartoonist waar jij een zwak voor hebt. Uh, een cartoonist uit Zimbabwe, Tony Namate. Ja. We gaan even naar hem luisteren. So, you try to find politics in all sorts of things, in everyday things. I remember the first time I did a cartoon of the president in 1992 what had happened was that uh, the students were striking and one of the placards said down with Mugabe you know just that those three words in 1992 could make somebody disappear Misschien kun je het even vertalen voor degene die het niet uh, helemaal hebben kunnen volgen. Want het was hem vrij zacht. Ja, Tony Mate, die, die, die, ja, dat is dus iemand die, die zit in beeld, uh, straalt die een onvoorstelbare rust en daarmee ook een ongelooflijk gezag uit. En die man die houdt zich elke dag bezig met een vak uh, dat hem achter slot en gendel kan uh, doen belanden op ieder moment. En uh, hij vertelt eigenlijk hier hoe hij voor het eerst uh, uh, Mugabe uh, heeft getekend. En uh, ja, dat in een tekening um, uh, heeft gemaakt, waarvan hij zelf ook zegt: van ja, kritiek op uh, Mugabe had je gewoon, kan je gewoon uh, in de gevangenis laten belanden. En hij. Hij heeft een hele mooie filosofie, vind ik. En die komt ook verderop in, in die video, komt hij, uh, komt hij naar voren, zegt hij dat ook. Hij zegt, ja, je kunt de mensen niet laten lachen uh, om de leider zelf. Want dan lach je in feite de leider uit. Uh, maar je kunt de mensen wel laten lachen om een tekening. En dat is het wapen dat hij heeft. Maar deelt Mugabe die visie? Tot nu toe uh, heeft hij dus uh, voor elkaar gekregen om, uh, om uh, ja, door te kunnen gaan met zijn werk. En ik, ik heb een ongelooflijk respect uh, voor alle Tony's na mate in deze wereld. Want er zijn er natuurlijk een ontzettende hoop uh, die, die dit blijven doen. En, en die dus ook inderdaad ook weer in deze, in deze video eindigt die, geloof ik... als ik het uit mijn hoofd goed weet, met te zeggen van ja, wij kunnen niet zwijgen... We, we moeten gewoon doorgaan, want anders belanden we straks in een omgeving... waarin we alleen nog maar volledig door de staat ingefluisterde informatie uh, krijgen. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is ook weer... Als je nou weer koppelt aan wat je me net vroeg, van, hè, ben je nou activistische journalistiek? Uh, dan zou ik de vraag terug willen kaatsen. Moet, moet, ik, moet ik Tony naarmate dan, omdat hij natuurlijk een activist is... Uh, in, in, in het feit dat hij überhaupt dit doet moet ik die man dan geen podium geven? Nee, het lijkt mij... Je vraagt het aan mij. Ik zou zeggen, tuurlijk moet je me een podium geven. Maar brengen jullie ook um, met je werk niet um, mensen... ook al wil je het niet, doordat je dit stimuleert... doordat je vergeten verhalen wil vertellen... doordat je andere perspectieven wil tonen... mensen in gevaar, juist lokale mensen? Um, ik denk dat je moet zorgen dat je werkt met mensen... die zich daar heel erg van bewust zijn... Uh, ik kan niet ontkennen dat die mensen gevaar lopen. Uh, wat wij wel heel belangrijk vinden... is dat we werken met mensen die begrijpen wat de risico's zijn... Uh, van wat ze doen. Uh, die zeg maar ook een plan B hebben... Uh, voor als ze, uh, als ze in de problemen zouden komen. Uh, en mensen die, uh, ja, die, die, daar, die, die professioneel zijn in, in, in hun journalistieke vak... Uh, en ja, in heel veel landen uh, is journalist zijn uh, een heel bewuste keuze. En uh, dat doe je omdat je uh, graag wil dat wat er in jouw land gebeurt... Uh, dat dat wereldkundig wordt gemaakt. Dat dat niet onder het, uh, onder het kleed verdwijnt. Uh, en omdat je graag die, die leiders van jouw land ter verantwoording wil roepen... ook al vinden zij dat niet fijn... Mm -hmm. En dat, dat houdt in dat je gevaar loopt. Het is ook mijn allergrootste nachtmerrie dat het een keer mis zou gaan. Uh, dat is, uh, dat is iets daar, daar, daar, daar kan ik slapeloze nachten van krijgen, van die gedachten. Mm -hmm. uh, en daarom vinden wij het dus ook heel belangrijk... dat we met die mensen met wie we werken... dat we daar een heel goed gevoel voor hebben van... ze snappen waar ze mee bezig zijn. Ze begrijpen de consequenties voor hun. Ze begrijpen de consequenties voor de mensen met wie ze werken. En uh, over wie ze werken. Uh, en uh, ja, we kijken altijd of we met die mensen ook iets kunnen doen... Uh, uh, om te helpen als dat nodig zou zijn. Merk je ook dat, dat er dingen in beweging gezet worden? Dat, dat projecten uitgroeien als een soort inflict? Dat er van een filmpje een, een, een beweging komt? Uh, ja, je hebt soms wel dingen waarvan je zegt van, hé, hey, dat is grappig. Dat wordt, Kun je een voorbeeld geven? Uh, dat, wordt ineens, uh, dat wordt ineens wel, wel, wel opgenomen of, of, of, of, of overgenomen op, op... Nou ja, dat Haiti-project waar ik eerder over sprak is, is zo'n voorbeeld. Van, uh, dat, uh, oh, wacht even. Uh, heel uh. belangrijk matchpoint. Sorry. Matchpoint voor Duitsland. Matchpoint voor Brink en Rekkerman. Het einde van de gouden droom van Nummerdoor. En Schuil nadert en nadert met rassen schreden Als Brink gaat serveren en wellicht het lot over de Nederlanders kan vellen. Brekkerman maakt zich er klaar voor. Schuil kijkt nog één keer omhoog. En wat kunnen ze nog doen, die Nederlanders. Als de Duitsers nog maar één punt nodig hebben om te winnen. Daar komt die service. Is een goede stop van Nummerdoor. Moet ook de goede aanval zijn. Wordt gestopt door Brink. Prachtig. En dan Rekkeman krijgt de bal weer over het net. Schuil die probeert dat met een slim tikje. Lukt ook niet. En dan is het Brink die de bal achter in het veld neerlegt. En zo het lot van de Nederlanders bezegeld. De Duitsers gaan naar de finale. Nummerdoor en Schuil mogen spelen om het brons. Er is nog een kans op een medaille. Maar voor deze twee heren was toch het goud dat longte. De 39-jarige Richard Schuil en de 35-jarige Rijn de Nummerdoor op hun laatste Olympische Spelen. Ze waren er dicht, dichtbij. Maar helaas, het Duitse duo was een slag sterker. Numedor en Schuil mogen zich opmaken voor de wedstrijd om het brons... komende donderdag om acht uur... tegen het Tsjechische koppel Plavins en Zwedins. Daar hebben ze al een keer van verloren. Dat hopen we natuurlijk dat het niet gebeurt dit keer. En Julius Brink en Jonas Rekkerman mogen zich opmaken voor de finale. Schuil en door het hoogst haalbare is het brons. Dank je Lars voor deze laatste keer in dit uur. En het, dit matchpunt kwam echt uit de lucht vallen, midden in de zin van jou. Jij was aan het vertellen, mijn vraag was of er ook soms een filmpje iets in gang zette wat groter werd en groter werd. En... Ja, dat Haiti-project ja. is daar een mooi voorbeeld van. Dat, uh, dat dus inderdaad uh, klein begonnen is op ons platform. En uh, ja, dat, dat uh, op een gegeven ogenblik uh, uh, overgenomen is door een krant in Boston. Wat ik niet wist, is dat er een hele grote Haitiaanse gemeenschap in Boston uh, leeft. Nou, voor, voor mij alweer leuk om, om te leren. En uh, dat er in die tentenkampen is verspreid. Dus dat, dat, zoiets, zoiets krijgt dan ineens een enorme, enorme hoop tam-tam. En uh, ja, dat, dat is leuk om te zien dat daar, dat daar veel reacties op komen. Je ziet ook soms uh, veel commentaren op video's. Je ziet... Cartoons die dan ineens uh, legaal of illegaal uh, worden, worden overgenomen. Uh, je ziet, we zagen laatst dat een. Ik dacht dat het een Iraakse krant was, die bleek wekelijks uh, cartoons van ons te pikken. Uh, zonder dat aan ons te zeggen. Nou, aan de ene kant kan ik zeggen: ja, dat is, uh, dat is niet netjes, want, uh, want uh, de, de, de, je hebt de, de, de intellectuele eigendomsrechten kwestie. Aan de andere kant. Krijgen die cartoons daardoor wel uh, in, in Irak worden gezien? En, uh, uh, dus dat, dat, ja, op, op heel veel verschillende manieren krijgt zoiets, uh, krijgen dingen een zwengel. Ja, ik praat met Thomas Loudon. Hij is oprichter van Fiji Movement. Hij blijft ook het tweede uur. Heel fijn. En dan horen wij graag van u. of u op een verhaal bent gestuurd in Nederland of in het buitenland. dat uw verwondering of verontwaardiging heeft gewekt. en waarvan u vindt dat het verteld moet worden. Heeft u een goed idee, dan maakt u kans dat uw verhaal verfilmd gaat worden... door een van de videojournalisten van VG Movement. En u heeft misschien uit dit eerste uur wel een beetje begrepen... om wat voor soort thema's het gaat. Vergeten verhalen van mensen die misschien niet altijd zelf... hun stem kunnen verheffen. Maar het, kan ook, het kunnen ook actualiteiten zijn eh, waarvan je je afvraagt... Van, goh, hoe komt dat zo? Eh, dus dat je, dat je denkt van... Hey, uh, dit gebeurt, maar, maar waar komt het vandaan? En uh, dat je die uitleg mist, of dat je, dat je zou willen weten... Uh, wat in een samenleving iets, iets, uh, iets, iets triggert. En dat soort verhalen kunnen we, willen we ook heel graag maken. Dus, uh, uh, ook gekoppeld, direct gekoppeld aan de actualiteit. Dus, heeft u zo'n verhaal... Uh, dan kunt u bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Of mailen naar kazaluna.ncrv.nl. En Twitter kan ook. Hashtag kazaluna. Wij gaan volgend uur door. We gaan eerst luisteren naar het bureau. En dan zijn we er weer na het nieuws van één uur. Ik hoop met heel veel verhalen nog van jou. En heel veel verhalen van de luisteraars. En dan wou ik je nog één vraag stellen voordat we... Eh, je hebt een boek wat je achter wil laten. Wat ik nu al aan je vraag in de bibliotheek, wat is het? En leg in een halve minuut uit waarom je dat boek wil achterlaten. De, de boek, je bedoelt het boek dat ik graag dat ik gelezen heb? Dat je... Dat je, ja, dat is uh, The Last Great Revolution van Robin Wright. Uh, toen ik naar Iran ging, was dat een van de boeken die ik gelezen heb... En uh, tuurlijk is er een hoop op aan te merken, maar het gaf mij een geweldige basis om, uh, om te vertrekken. En uh, daar staat heel veel in over dat land. Uh, en heel veel inzichten die ik absoluut niet had voor ik het gelezen had. Dankjewel Thomas. Wij zijn zo weer. Tot na het nieuws van één uur. De hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 3, aflevering 47, 1974. Dat is lek. Ach. Of lek. Ze hebben het ventielslangetje eruit gehaald. Zo'n Daarom ben ik wat laat. En komen lopen. En dat op maandag? Ik ben dan ook nog niet op gang. <lacht> Dag Maarten. Dag Bert. Marietje moest verschrikkelijk lachen toen ik vertelde dat jij van de ladder was gevallen. En was hij dood? Dat geeft aan hoe er bij jou thuis over mij gepraat wordt. Nee, dat moet je nou niet denken. Ik was echt heel ernstig toen ik dat vertelde. Maar zo reageren kinderen nu eenmaal. Kinderen zijn slecht. Kinderen zijn eerlijk. Dat vind ik nou juist het aardige van kinderen. <truimert> Heb jij in het handelsblad van een week geleden dat portret van Arnoldus Imming gelezen? Die verzekeringsman. Wat vond je daarvan? Dat vond ik wel aardig. Maar ook wel benauwend. Benauwend? Ja. De iemand die zo tevreden was met zijn werk. En door die rancuneuze uitvallende hasjerokers. Maar ook wel de aard van het werk. Je moet er toch niet aan denken dat wij hier de hele dag schadeclaimformulieren moesten controleren. Dat heeft nou juist wel iets heroïs. Dat komt dicht bij de zandhoop van Ad. Dag Maarten, daarbuiten. Dag Ad. Dag Ad. Nee, dat kan ik nou echt niet heroïs vinden. Omdat het zo kaal is. Het heeft geen enkele pretentie. Je kunt jezelf niets wijsmaken. Je doet je werk. Je gaat om half zes naar huis. Pantoffels aan, een borreltje... een Hollandse maaltijd, de krant... en op zaterdagmiddag het aquarium verzorgen. Prachtig. Ik denk dat jij de laatste bent die daartoe in staat zou zijn. Waarom? Omdat jij nooit zonder spanning zou kunnen leven. Waar hebben jullie het over? Over het portret van Arnoldus Imming in het Handelsblad. Dat was er zeker in de zaterdageditie. Wat ik wel benauwend vond, was dat die man met een auto naar zijn werk ging. Ik heb dat opgezocht in de telefoongids en op de kaart. Maar hij woonde maar een kwartier lopen van zijn werk. Dat was me nog niet opgevallen. Als dat zo is, dan valt me dat inderdaad niet mee. Zo'n man moet lopen of fietsen. Zo'n fiets met zo'n dubbele stang en met een verhoogd zadel. En broekgespen. <lacht> maar met een auto wordt het een Meijering in verzekeringszaken. Met meneer Meijering zou ik hem niet willen vergelijken. Die doet nu juist wel zinvol werk. Het heeft meer pretentie, maar het is net zo zinloos. Als het niet zinlozer is zelf. Nee, nee, dit ben ik toch niet met je eens. Ad, Manda is bezig met de kaart van de trouwring. Maar ze heeft er eigenlijk begeleiding bij nodig, want ze heeft dat nog nooit gedaan. En ik heb het op het ogenblik te druk met die lezing over de wieg. Zou jij dat willen doen? Kan die daar dat niet doen? Jij hebt meer ervaring met het maken van kaarten. Maar ik doe het niet. Waarom niet? Ik kan geen leider zijn. Goed, doe ik het zelf wel. Ik had twee van zulke pennen op mijn bureau. Deze heb ik bij jou teruggevonden. Heb jij de andere misschien ook? Alsjeblieft. Meneer is verzamelaar. Kijk maar of hij erbij is. Dit zou hem kunnen zijn. Neem hem dan maar. Dank je. Ik zal ze voortaan merken. Ik heb vannacht al maar mijn partituur lopen zoeken. En? Heb je hem gevonden? Nee, ik werd wakker voor ik hem gevonden had. Wat betekent dat nou, halbe? Gewoon, niet seksueels. Nee. Het betekent toch gewoon dat ze met een onopgelost probleem rondloopt? En een sluit de ander niet uit. Nee, eh, we zijn weer thuis. Maar dan wel zonder partituur. Hij ja, lult hoor, het is gewoon net zoiets als een treindroom. Nou, ik denk dat ik gewoon iets verkeerds vergeten had. Welke treindroom? Dat je een trein mist. Heb jij dat wel eens gedroomd? En ook dat ik hem haalde? En ook dat ik hem bestuurde. Dat was dan zeker toen je bezig was met dat Pim Social? Nee, niet met zoiets kinderachtigs als het symposium. De extra trein voor bezoekers van het symposium staat gereed op spoor 5. Meneer Koning, kunt u straks even bij me komen als u uitgekoffied bent? Gaat u zitten. Kent u chef Lagerwijn? Nee. Hij heeft gesolliciteerd naar de plaats van Flip de Fluiten. Nee, hoe zou ik die kennen? Ik dacht dat hij tegelijk met u gestudeerd had. Van wanneer is hij dan? Dat weet ik niet precies. Ik denk ergens in de jaren vijftig. Ik ben in 53 afgestudeerd. Dus u kent hem niet? Nee, ik ken hem niet. Dan denk ik dat ik hem toch nog maar eens aan Jaap voorstel. Want na die voortreffelijke keuze van Bekenkamp... heb ik vertrouwen in zijn mensenkennis. Mevrouw Haan heeft voor je opgebeld, waar je spreekt. Ik heb er al gesproken. Ken jij, chef Lagerweer? Dat is een studiegenoot van me. Wat is het voor man? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen oordeel over. Hmm. Ja. Uh, ik ben even bij Joop. Joop, ik heb hier een map. Heb je even tijd? Ik had zeker mijn dag niet. Integendeel. Tenzij je zulke hoge normen aan jezelf stelt... dat je vindt dat ik het in alles met je eens moet zijn. Ik kan me voorstellen dat je het allemaal flauwkul vindt... maar de kunst is om een samenvatting zo te maken dat niemand dat merkt. Die kunst beheers je nog niet tot in de finesses. Oh. Hoe zie je een baas die staat te koord dansen op een krijtstreep? Meneer Goud, u kunt er vandaag zeker niet uit. Nee. Ik ga naar de markt. Kan ik wat voor u meenemen? Nou, als dat zou kunnen. Wat dan? Een pakje becel. Een pakje becel. Komt in orde. En wie zal ooit weten wat een aardige, sympathieke, niets eisende, vriendelijke, zachtaardige, menselijke man ik ben. Zien? Moet je zien wat ik gisteren in de bibliotheek gevonden heb? Het zijn gewoon Europese verspreidingskaarten. Precies wat wij nu maken. Dat we dat niet kenden? Hè? Gek. Ik heb er nog niet eerder van gehoord. Je hebt hem zeker nog nodig? Ik breng hem wel. Heb je nu tijd om een map te bespreken? Ja, natuurlijk. Ik had jou ook nog iets willen vragen. Ik dacht erover om buitenrust rust Hittema als bijvak te nemen... voor mijn doctoraal. Zou dat dat zijn? Dat is natuurlijk wel een heel andere opvatting over het vak als wij. Nou, dan doe ik het natuurlijk niet. Nee, misschien is het juist zo goed dat je het wel doet. We moeten toch ook rekening met hem houden? Hm? Denk je? Nou. denk het. het is meer gevoel. Ik dacht dat alleen vrouwen dat hadden. Nee hoor. Je moet alleen oppassen dat je niet meteen achter elk gevoel aanloopt. Maar in dit geval kan het geen kwaad. Doe maar. Ik denk dat het heel goed is zelfs. Hij droomde dat hij in haar kamer, kamer ging. Ze stond in het, het halfdonker voor de bedstee... waarvan de gordijnen opzij waren gedaan en, en keek naar hem. Hij deed een de paar stappen naar haar toe en, en omhelsde haar. Ze liet zich achteruit de wedstrijd invallen. En meetrekkend. Daar gaan we. Toen hij bij haar naar binnen drong... Verbaasde hij zich erover over dat, dat ze geen broek aan had? Bent u met de auto? Nee, met de fiets. Um, hm. Ik heb geen auto, dat is sportief. U treft het bovendien met het weer. Het is goed weer. U rookt een sigaar? Straks graag. Nou, dat neemt u wel. Ik heb Stinnissen uitgenodigd voor half twaalf. Zodat wij eerst nog wat onder vier ogen kunnen praten. Hoe gaat het nu met hem? Slecht. En dat is ook de reden, zoals u weet... dat ik u heb uitgenodigd voor dit gesprek. Ik heb u geschreven wat mijn bezwaren zijn. We zijn bezig met de voorbereiding van een uitgave die alle verhalen die voor ons verzameld zijn moet bevatten. Mm -hmm. En een voorpublicatie van een deel van die verhalen gaat ten koste van het geheel. Mm -hmm, dat begrijp ik. Ik ben zelf ook bezig met een publicatie. En ik kan me uw standpunt dus heel goed voorstellen. Ik zou er ook niet op zijn teruggekomen als de toestand van stilte niet zo desperaat was geweest. Ik stel me voor dat het voor hem toch een grote voldoening moet zijn... om zijn verhalen nog tijdens zijn leven in druk te zien. En ik veronderstel dat dat niet het geval zal zijn... als hij op uw uitgaven moet wachten. Nee. nee. En er komt nog bij dat uw uitgave ongetwijfeld... een wetenschappelijke uitgave wordt. Terwijl hier, juist bij eenvoudige mensen... die zo'n uitgave niet zo gauw zullen aanschaffen... veel belangstelling bestaat voor die verhalen. Ja. Ja, ik kan u daar een treffend voorbeeld van geven. Toen deze kwestie in de Raad ter sprake kwam, hebben enkele raadsleden spontaan aangeboden aan de uitgaven bij te dragen. Een uh, uh, koekje? Ja, uh, vraag hem of hij nog eventjes kan wachten. Hmm. Ik heb over nagedacht. En ik zou er onder deze omstandigheden vrede mee hebben wanneer het een lokale uitgave. <coughs> Pardon zonder tussenkomst van een uitgever. En dan alleen wanneer Stinnesse daarmee instemt. Natuurlijk, uh, Anders zou ik het zelf ook niet willen. Nee. Uh, u geeft mij dus toestemming om het Stinnesse te vragen? Ja. Met pijn. Dat begrijp ik. En daarom waardeer ik het ook bijzonder. Uh, zal ik hem dan nu maar binnenroepen? Ja, doet u dat. Laat meneer Stinnesse maar binnenkomen... en breng nog wat koffie, ook voor meneer Stinnesse als u dat hebben mag. Dag, meneer Stinnissen. Dag, meneer Koning. Ik ben blij u weer te zien. Ik ook. Dag, burgemeester. Dag, meneer Stinnissen. Wilt u ook een kop koffie? Nee, nee. Dat kan ik niet meer, dank u. Ik begrijp het. Uh, iets anders misschien? Nee. <coughs> nee, nee, dank u. Hoe gaat het nu met u? Nou, niet zo goed. Maar u bent in ieder geval nog op de been. Oh, dat wel, maar hoe lang nog? En hebt u geen pijn? <coughs> dat hoesten is onaangenaam, maar Ik heb geen pijn. Gelukkig niet. Ik heb daar pilletjes voor gekregen. Ik heb u gevraagd om hier te komen omdat wij eens met u wilden praten over een uitgave van uw verhalen. Dat weet ik. Ik heb daarover in tijd een brief gehad van meneer Koning. Ja, maar dat duurt nog lang. En nu is in de raad het plan geopperd... om nog tijdens uw leven een uitgave te verzorgen op kosten van de gemeente. Als u daar uw toestemming voor geeft, natuurlijk. Oh. En vindt meneer... Koning, dat dan ook goed. Als we u daar een plezier mee doen, vind ik dat goed. Oh, dat is heel vriendelijk van u. En van u ook, burgemeester. En van de raad. Ik vind het een hele eer dat u dat voor mij wilt doen. Maar ik heb het toch liever niet. U hebt het liever niet? Nee. Ik heb liever dat de verhalen door het bureau worden uitgegeven, als ik er niet meer ben. Maar... maar, zoudt u ze dan niet liever zelf nog in druk willen zien? Nee, liever niet. Dan moeten we dat natuurlijk respecteren.